Mensen van 45 jaar en ouder hebben minder moeite om rond te komen... dan bij het vorige onderzoek, vier jaar geleden. Bij de tussentijdse verkiezingen voor de Senaat in de VS... liggen Democraten en Republikeinen gelijk. In Arizona wonnen de Democraten en ze behouden daarmee hun Senaatzetel. Het wacht is nu nog op de uitslagen in Nevada en Georgia. In Georgia komt een nieuwe ronde. Als de zetelverdeling gelijk blijft... geeft bij stemmingen de Democratische Senaatsvoorzitter de doorslag. In Weilheim bij München is het onderzoek naar de dood van vier mensen nog in volle gang. Volgens de Duitse politie doodde een man van 59 drie mensen en pleegde hij daarna zelfmoord. De dader en het slachtoffer zouden familie of bekenden van elkaar zijn. De Duitse politie weet nog niets over de achtergronden van het geweld in Weilheim. Vanmorgen vroeg was er weer een storing in de informatievoorziening van NS. De reis-app ververste niet en op de stations bleven de borden leeg. Na enkele uren was het probleem verholpen. Dinsdag was er ook zo'n storing bij de NS. Over de oorzaken is niets bekend. Het weer nog volop zon. In het noorden wat bewolking. Het wordt 11 tot 16 graden. Morgen zon en wolkenvelden. En ongeveer dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.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 Een hele, hele, hele, hele goede morgen, wat voor heeft het voor de Westkust...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 De een is wat sportiever als de ander begrijp ik. de Absoluut. <laughs> Carina, één heeft de marathon gelopen. Ja, zeker in New York. Hoe was het? Geweldig. Ja, de sfeer. Amazing moet ik zeggen. Amazing. Amazing. Ja. amazing. Maar dan krijg je weer een ander uh, onderwerp. Dan moet je meezingen. Oh ja. En ja, amazing. dat is ook leuk. Dat is ook leuk. Maar we gaan het hebben over pak je kunst. Ja. Uh, wat is pak je kunst? Is het een pakje kunst of pak je kunst? Ja, het is dus het allebei.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 Ik wil hem straks wel even zien. Ja. Oké, okay, doen we hem straks even open. Maar het kostte mij heel veel werk en heel veel tijd. Maar het, het, het werd... Het, Gaandeweg ja. vind je het toch wel leuk, vind Ja, je vindt het toch wel leuk. Het is ook... Als het eenmaal in past. Toen ja, ik het die is... doosjes uh, had, had <laughs> okay, <laughs> ja. En als je hem ja. nou te groot maakt... Nou, ik had al een malletje gemaakt van het pakje. Dus ik had de binnenbaat oh, Je, je kon voorwerken. Dus ik, ik moest gewoon van tevoren denken... want anders heeft het geen zin. Dan ben je zo lang bezig en dan kan je daarna nou. alles weer weggooien. Heb je dat ook ja. um, bij andere kunstenaars? Dat, dat ze zeggen van... joh, ik moet echt uh, passen en meten om ja, het in een doosje te krijgen. Ja, ja, ja. ja zeker. Iedereen, iedereen ja. werkt altijd groter dan dit. Ja, ja daarom. Ja. He? Het is echt uh, dit, miniatuur. Dit, onze ja. schilderessen en, en ja, Marco... Ja. die kan natuurlijk een papiertje opvouwen...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 Ja. Uh, dinsdag staat hij er? Woensdag. Woensdag wordt hij nog feestelijk geopend door de eerste uh, 4 weten. euro die erin gaan. Ja, zeker. Ja, maar dat is, de opening is vrijdag om 4 uur. Ja. Dus wij moeten natuurlijk eerst de automaat vullen met die 200 pakjes. En dat moet allemaal random gebeuren. Ja, ja, ja. ja. Yes. Maar de, de, de eerste trek is vrijdag dan? Ja, ja. Om, ja. 4 om 4 door uur. Door Gert-Jan Bluis. Juist. Ja, die kan al twee pakketjes kopen. Dat vinden we ook. <laughs> Ja, ja, misschien hij riep, leggen we wel. Hij riep deze dat het hartstikke financieel goed gaat met zo'n toch? Jammer? Ja, ja nou, dus kan hij wel als een spaarpot meenemen. <laughs> Oké, okay, nou, um, leuk. De posters komen ook te hangen, ja, denk ik in het dorp. Het staat er natuurlijk alweer wat leuks op. hè. Het is ook mm -hmm. echt een hele leuke stijl. En dan staat maar. er. I do prefer pak kunst because it removes dangerous irritants that cause throat irritation and coughing. <laughs> nou, dus niet meer hoesten en irritatie. <laughs> ja. Um, vrijdag.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 people gonna rise up and get their share yeah. poor people gonna rise up and take what's there. Talking about a revolution, it's yes, finally the table. are starting to turn. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no. Standing in the welfare lines crying to those of the armies of salvation. Yeah,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 Ja. Um, toevallig rijd ik naar Heemstede en dan kom ik een bord tegen. Hé, hey, hoe gaat het met je? Oh ja? Ja, dus het is toch wel, uh, het is wel uh, breder als, uh, als Zandvoort. Maar u ja, constateert ik bedoel, ook. Ja, ik bedoelde daar eigenlijk mee, sorry, dat, uh, dat mensen uh, niet makkelijk ervoor uitkomen als ze in de problemen zitten. Nee, dat komt ook voor in stuk. Maar ja. uh, uh, frappant is ook, en dat zult u ongetwijfeld ergens vandaan halen.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 En, euh, nou, dat liep allemaal eerlijk gezegd euh, een beetje door elkaar. Want de wethouder, het college krijgt uiteraard ook de reactie... om op die algemene beschouwing en de vragen te reageren. Ja. En toen ontstond er vervolgens aan een discussie. Ja, ik, ik hoor een wethouder, euh, meneer Bluis, hoor ik een motie aanhalen van, uh, van u. Ja. En uh, dan is de vraag van ja, gaan we, het nou, was gaan we het een, een wijziging. gaan we die ja. nou nu behandelen... tijdens uw beantwoording? Ja.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 willen we als mens uh, nog meer gezien worden... en we willen nog meer ja, verwend worden, verrast worden. Eh, puur alleen maar um, de service verlenen die men verwacht. Uh, dat is een beetje, ja, uh, nee, laten we zeggen, 20, 20 21. <laughs> um, We willen tegenwoordig gewoon meer. En als we een, een hoog cijfer willen scoren, als ik het mm -hmm. heb over reviews... Hè, dan, dan zul je echt wel met wat meer moeten komen. Dus een schepje bovenop, ja...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 gastvrijheid in Zandvoort. En dat is van 10 ja. tot 12. Klopt helemaal. Oké, okay. Joske Kuit, ontzettend bedankt. Zeg ik het nou Dank goed? Dank wel. Nee. Kut. Ja. Ja. Ja. Nou zeg ik het nu wel goed. Kut. Joske Kuit. Ja, het Ons... is een rare <laughs> ja, nou ja, dit, Ik je... kan er ook niks aan doen. <laughs> nee, daar kunnen we niet. Ontzettend bedankt voor de uitleg. Ik hoop dat de zogenaamde klas volkomt met nog nieuwe aanmeldingen. En ik wens u en de ondernemers veel inspiratie toe op dinsdag...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 Coffee on the stove yeah. Your sweet ice cream But you could use a flake or two Blue bubble gum Twisting any tongue.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 I don't wanna cry to